Als het aan trust ligt, krijgt Moldavië de NAVO-standaard aan wapens. Ze zegt dat er binnen de NAVO wordt gesproken over het plan. Rusland heeft steeds meer last van een tekort aan verkenningsdrones. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie in de dagelijkse update over de oorlog in Oekraïne. De drones zijn cruciaal voor bijvoorbeeld het identificeren van doelwitten voor aanvallen. Maar de onbemande vliegtuigen zijn kwetsbaar omdat ze makkelijk uit de lucht geschoten kunnen worden. Daar komt bij dat Rusland de voorraad drones moeilijk kan aanvullen... omdat het land afhankelijk is van technologie die geïmporteerd moet worden. Het Russische gasbedrijf Gazprom is vanochtend gestopt met het leveren van gas aan Finland. Dat heeft de Finse gasbeheerder bekendgemaakt. Officieel is de reden dat Finland, net als veel andere landen, weigert in roebels af te rekenen. Eerder werden ook Polen en Bulgarije al afgesloten. Finland zal maar beperkt last hebben van de afsluiting. Het Russische gas vormt maar 6% van het totaal. Het ruimteschip waarmee Boeing astronauten naar het ISS wil gaan brengen... is voor het eerst aangekoppeld aan het ruimtestation. Het is een belangrijke stap voor Boeing. Een geslaagde onbemande testvlucht is een voorwaarde om astronauten te mogen vervoeren. Een eerdere poging in 2019 ging mis. De capsule kwam toen nog wel veilig terug op aarde. Het weer, het is vaak bewolkt, wel op de meeste plaatsen droog. In de loop van de dag breekt de zon wat vaker door. Het wordt 16 graden aan zee, tot 20 graden in Limburg. Morgen wat vaker zon en wat warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door bezoekers aan de libelle zomerweek op de N205 Zwanenburg richting Nieuw-Vennep... tussen boezingen Lieden en Vijfhuizen-Floriade drie kilometer file. de vertraging is bijna 20 minuten. En tot zover zo de verkeersinformatie. Zin in, zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. Show me what you got. On the count of. From the ground up now. Here we come as we are now Mama said not to sure show what you are Step it up now Get it done now I uh, have What you got? Shoot it to the stars To the top now Cross the moon and down We're here till we blow up Trying hard, we'll don't get you really far Mix it up now It's alright now Sickle, sickle, sickle, with the space the dance club. The spacecraft, the dead club, the the dead club, the spacecraft, the spacecraft, the dead the spacecraft, club, the spacecraft, the the spacecraft, the dead the spacecraft, club, the spacecraft, the dead club, the spacecraft, the dead the spacecraft, the dead the spacecraft, club, the spacecraft, the spacecraft, the club, the spacecraft, the club, the Goedemorgen Zandvoort vanuit de Tolweg in Zandvoort uiteraard. Gaan wij praten met de buitengewoon raadslid Jitte de Vries. Die gaat voorstellen wie hij is en wat hij graag wil in Zandvoort. Daarna praten we met Lars Vreugdehil, Die is organisator van de Spartan Run. En die is volgende week zaterdag en zondag. En als afsluiter praten wij met Danny Slager. Die uh, agent in Zandvoort is en diverse specialiteiten heeft. Jitte de Vries, goedemorgen. Goedemorgen. Um, buitengewoon raadslid... Uh, nieuw in de politiek. Hoe, hoe kom je erbij om in de politiek te gaan? Nou, ik, uh, ik woon nu een kleine tien jaar in de gemeente Zandvoort. En, en uh, op een gegeven moment dacht ik, word, ik word bijna vijftig. Dus uh, ga je een beetje nadenken. en Ik ga hier de komende... eigenlijk de rest van mijn leven wonen in zijn plan. En ik vind het een schitterende, schitterende plek om te wonen. En ik dacht, ja, dat gaat allemaal niet vanzelf. Er zijn allemaal mensen die zich daar mee bezighouden. En die daar druk mee zijn om dat zo te houden. En nog mooier te maken. En laat ik daar nou ook eens wat aan gaan bijdragen. Laat ik ook eens zorgen dat, dat, dat we dat voor elkaar krijgen met z'n allen. En dat, dat is mijn motivatie, ook om dat lokaal te doen... en niet op een andere plek. Oké, okay, lokaal, omdat je hier ook woont. Ja. En uh, je woont in Zandvoort. Ja. En wie is Jitte de Vries? Nou ja, wat ik zei, ben bijna 50 jaar inmiddels volgende maand... als het allemaal goed gaat. Uh, vader van drie kinderen, getrouwd met Caroline. Uh, best lang in het, in het buitenland gewoond... Uh, in verschillen, allerlei verschillende landen in, in, uh, in de UK... in Zwitserland, in Nigeria. Voor werk? Sorry? Voor werk. Voor werk, ja, precies. Ja, altijd voor Heineken gewerkt in die tijd. En nu terug in Nederland... Uh, werk ik in het, in het Bioscience Park in Leiden... bij een start-up die uh, medicijnen okay. maakt... Voor, um, voor patiënten met leukemie en, uh, en non-hodgkin-kanker. Uh, ja, en... Dat is uh, wat ik doe. Uh, omdat je daar werkt... Um, wil je die ervaring daarbij inzetten voor zandvoort? Hoe moet ik die koppeling zien? Um, nou, ik, ik heb meestal in, de, in het bedrijfsleven in, in veel financiële rollen gezeten. Dus mm -hmm. daar breng ik heel veel expertise mee. Dus ik denk he, hoe je in de gemeente omgaat met, met de middelen. hoe Het geld wat we met z'n allen beschikbaar hebben. Hoe we dat zo goed mogelijk inzetten. En dat ik daar een hele goede kijk op heb en, uh, en dingen kan brengen. Uh, maar ook dat ik veel heb gezien van de wereld. En, en hoe dingen in andere landen gaan... En, ja, met een brede blik terug naar Zandvoort. En hoe gaan dan dingen hier? En, en wat betekent dat nou? Is het allemaal, moet het zoals het blijft of, of kunnen dingen ook wat anders? Misschien nog weer wat beter? Uh, die achtergrond. Ja, als je dat zo zegt... Hè? Mm -hmm. uh, vind je dan dat... Uh, de Zandvoortse politiek... te rechtlijnig is geworden? Dat ze niet te breed, breed uit kunnen kijken? Kijk, uh, men, mensen met de wereldse kijk... kijken toch anders naar uh, dorpse dingen? Ja, ik denk dat het, dat het mooie van Zandvoort is dat hier heel veel mensen heel lang wonen en heel erg geworteld zijn. Het is ook, zo het is ook logisch met zo'n mooie plek en dat ook veel mensen vanuit die achtergrond de politiek ingaan. En ik denk dat het dan ook goed is dat er iemand bijkomt met een wat andere blik die ook, ook wat anders heeft gezien. Mm -hmm. En dat moet je niet alleen hebben, maar ik denk dat die mix van ervaringen en, en kijk dat dat heel goed is en ja, dat ik daar wat, wat, wat kan bijdragen. En hoe kom je dan specifiek bij D66? En ik neem aan als je hier al zo lang woont... dat je uh, om je heen kijkt in de politieke wereld... Hè, en dat je kijkt van nou, welke partijen heb ik... waar voel ik mij het beste thuis? En hoe, hoe kom je dan bij D66? Ja, ik denk dat D66 staat voor... voor hè, onze slogan was gezond en duurzaam. Nou, dat spreekt me ontzettend ja. aan. Hè. Ik zit ook in de gezondheid. Hè, dus dus dat, dat sluit daar ook goed bij aan... Uh, ik denk dat klimaatverandering iets is waar we ongelooflijk uh, veel mee te maken gaan krijgen als, als wereld. Zeker ook in Zandvoort, hier aan de zee. Um, dus al dat soort waarden, uh, dat, dat spreekt mij enorm aan. Um, en elke politieke partij heeft wel, uh, zit wel in die richtingen. Maar ieder heeft zijn eigen speerpunten. Ja, en die van, uh, van D66 specifiek spreken mij aan. En ik had contact met onze, onze wethouder. En dat vond ik ook een ontzettend goede vent. Raymond van Haafd heeft denk ik heel veel goed werk gedaan de afgelopen vier jaar. Jammer dat hij niet terug, uh, waarschijnlijk niet terugkomt, maar uh, ja, de samenwerking met hem sprak me ook heel erg aan. Ja, hij heeft misschien een uitspraak gedaan van ik kan ook als onafhankelijk terugkomen. Dat vond ik wel grappig. Dus een van de aanstaande uh, zo coalities zou hem kunnen vragen om een wethouder te worden. Nou, ik denk dat als dat zou gebeuren dat Zandvoort zich daar gelukkig mee zou mogen prijzen. Want het is een hele fijne en, en capabele vent. Uh, dus, dus wat dat betreft zou dat uitstekend zijn voor het dorp. Nou ja, we gaan het zien, want er wordt druk onderhandeld in, in de politieke wereld. Krijg je daar wat van mee? Ja, ik ben natuurlijk wat nieuw. Dus ook de mensen en het hele spel, hoe dat speelt, is wat nieuw voor mij. Maar ik zie natuurlijk wel wat er gebeurt. Er, zijn nu, er wordt nu gesproken over een akkoord door vier partijen. Dat is nog niet rond, dus we gaan de komende weken zien hoe dat uitpakt. Ik ben, net als iedereen die er wat mee te maken heeft, heel benieuwd. Uh, of ze eruit gaan komen met elkaar en, en waar dat toe gaat leiden. Dus uh, op dit moment wachten we als D66 even af en, en kijken wat er gebeurt. Wat vond je van de verkiezingen? Uh, ik vond het ontzettend leuk om te doen. Ik vond het heel mooi om te zien hoe, uh, hoe druk iedereen ermee bezig was. Het leeft, het leeft echt. Dat was misschien 10, 15 jaar geleden wel anders. Uh -huh. Dus ik zie dat, dat echt, dat vind ik heel mooi. Uh, Uitslag is voor ons uh, teleurstellend, daar, kan je natuurlijk niet, uh, daar hoef je niet moeilijk over te doen. Dat had ik graag anders gezien. Uh, maar om het te doen en ermee bezig te zijn, ja, heel, heel, heel gaaf. En, en ook, uh, ook alle andere partijen die er druk mee zijn geweest. Ik vond het, uh, vond het heel leuk en goed om te doen. Ja. Nou ben je uh, buitengewoon raadslid. Uh, wat zijn jouw specifieke punten die jij gaat oppakken? Nou, ik denk een beetje de dingen die ik al genoemd heb. Financieel he? heb ik al gehoord. Financieel, Gezondheid. We, Gezondheid, eh, ik denk ook graag bereikbaarheid. Hè. Met name hoe, hoe uh, we mak, uh, als dorp uh, beter nog voor fietsers en, uh, en uh, niet gemotoriseerd verkeer uh, toegankelijk mm -hmm. kunnen worden. Um, en dat soort onderwerpen. En, en eigenlijk nieuw voor mij, uh, een beetje geïnspireerd door Raymond, is dus jeugdzorg. Uh, Ongelooflijk belangrijk en worden hele goede een dingen gedaan Ja. Dus ja. Sorry, wat zei je? Het scholenakkoord. Um, ben weet ik nog wat minder vanaf, moet ik eerlijk ja, dat zeggen. Dat heeft hij ook net voor de verkiezingen uh, ingebracht. Dat was wel, uh, wel grappig. Ja. Dat voor de verkiezingen een aantal dingen van, uit, uit de D66 kwamen. Um, je hebt inmiddels je eerste commissievergadering al gehad? Um, nee, nog, uh, nog niet. Ja, de, uh, we hebben... Uh, niet Afgelopen echt. periode. Ja. Vorige week, vier jaar geleden. Ja, daar was ik nog niet bij. Oké. Okay. Nee. Nou, dat komt dan vanzelf. Dat komt vanzelf, ja. ja het, het, het, uh, het is, uh, je mag als buitengewoon commissie, mag je dan in zo'n commissielid zitten, maar veertien dagen later uh, moet je op bankje gaan zitten. Ja. Is dat niet vreemd? Nee, vind ik helemaal prima. Weet je, ten eerste is het dat de ICL de uitslag werkwijze. en het is de werkwijze. Uh, ik denk dat we met Michiel we hebben een hele ervaren en, en goede fractievoorzitter ja. die dat allemaal uitstekend kan doen. Uh, dus, dus voor mij is dat helemaal prima. En ik doe het ook niet omdat ik zo nodig op de voorgrond moet zitten. Daar ben ik helemaal niet, uh, niet doel. Nee. Uh, en als ik als re, uh, ge, re, buitengewoon gemeenteraadslid Michiel kan ondersteunen... is helemaal perfect voor mij. Hoe groot is jullie, uh, jullie D66-club op het ogenblik? Uh, nou, we hadden een man of twaalf uh, op de lijst hè? En totaal uh, antredes geloof ik, nou hou me te goed, maar een man of dertig of zo... Het uh, dus zijn, ja, uh, zijn natuurlijk allemaal relatief kleine clubjes, die, die, die politieke partijen, maar uh, wel heel geëngageerd en, en mensen zijn ermee bezig en, en druk en, en, en vinden het leuk. Dus uh, het is wel een mooie, leuk actieve club, ja. Jullie, dan komen jullie samen als, als fractie en, en buitengewoon raadsleden. Hoe vaak doen jullie dat? Nou, we doen dat nu uh, in, in principe twee keer per maand. Hè. Dus uh, voorafgaand aan de raadsvergaderingen komen we bij elkaar. Het is natuurlijk nu, nu, nu een klein, ja, klein clipje. We moeten, nu is het is nu rustig. Het is nu rustig, dus we moeten ook in een nieuwe periode weer gaan zien hoe, dat, uh, hoe we dat doen. Maar uh, we doen dat een paar keer per maand om, uh, om met elkaar te spreken en, en de vergaderingen voor te bereiden. Wat vind je van uh, de coalitievorming zoals die nu uh, bezig is? Nou, het, is, uh, het, het is niet een voorbeeld van transparantie, denk ik. Uh, dus uh, er is een, uh, op, uh, als een soort accompli gezegd: Wij gaan met vier partijen een akkoord vormen. Daar is, uh, zijn de andere partijen niet echt in uh, geconsulteerd. Enerzijds, natuurlijk, het goed recht. Hè. Het zijn uh, de winnaars van de verkiezingen. Uh, maar ik denk um, ja, wat meer uh, transparantie en betrokkenheid daarin had, uh, was mooi geweest. Maar. Uh, het is wat het is. Nou ja, er zijn wel opmerkingen over gemaakt in, uh, in de raadzaal. Ja. Door, uh, onder andere door Michiel. Goed, dus dat moeten we afwachten verder. Ja, we gaan daar. Ja, weet je, dat, die, die heeft Michiel in de raadzaal gemaakt. En, en, en zijn, onder, zijn opmerkingen steun ik daar natuurlijk ook in. En hij, hij loopt daar ook al veel langer in mee. Dus hij heeft daar ook, moet ik eerlijk bekennen, een veel betere kijk op dan ik. Maar ik, ik zie volledig wat hij daarin gezegd heeft. En, en steun dat ook volledig. Hebben jullie. Um... Ook contact met de uh, uh, jongsantwoord bijvoorbeeld over jullie punten. Van, uh, joh, dat willen wij er toch wel graag in hebben. Of hebben ze jullie dat gevraagd? Ze hebben dat gevraagd. Uh, Zij is contact over geweest. Uh, maar dat is daarmee wel ook bij een eenmalig contact gebleven. Dus dat contact is wel heel beperkt. Oké, okay, dus jullie uh, zitten op de achterbank. Wij zitten op dit moment even, in de, even, even op de bank uh, te kijken en, en af te wachten wat er gebeurt. En uh, we gaan zien of ze er met elkaar uitkomen of dat er toch andere scenario's zich ontwouwen... waarin, uh, waarin ook d 60 weer, uh, ja. weer een mogelijke uh, coalitiepartner wordt. Um, je bent zelf nieuw nieuw in de politiek. Mm -hmm. wat, wat vind je ervan dat uh, er nu uh, toch een soort omwenteling is... met een hoop jonge lui die in de raad zitten? Nou, ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Ik denk dat een... een een raad moet een, uh, een mengeling zijn van, van, uh, van leeftijden, van uh, diversiteit qua geslacht, qua achter culturele achtergrond en, en, en noem maar op. Dus hoe meer diversiteit, hoe beter. En, en ook jongeren die de stem van de jongeren en de nieuwe generatie vertegenwoordigen, is, is heel goed. Mm -hmm. uh, als daar wat meer ervaring en, uh, tegenover staat, is dat denk ik ook goed. Dus, ik denk dus dat, dat... Is, dat zou de goede mix zijn? Een beetje ervaring, een beetje jongeren? Denk ik wel. Oké. Okay. Jitte, bedankt voor de uitleg en de kennismaking van wie je bent en wat je doet. En ik denk dat we met elkaar zeker nog gaan spreken als het politieke wereld weer gaat openen na de formatie. En dat de wethouders geïnstalleerd zijn en weer wat zwaardere punten op tafel komen. Dankjewel. Dankjewel dat ik hier kon zijn.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 She's working around the clock when you're not looking she's stealing your boss skia low waisted pants on only fan pay for that she's a 90s supermodel Yeah she's a mess bye Het tweede stukje van het tweede uur, uh, Goedemorgen Zandvoort, gaat over de Spartan Run. En de Spartan Run is 29, uh, 28 en 29 mei, dat is volgend weekend. En we gaan praten met Lars Vreugdehil, die is uh, organisator van de Spartan Run. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, vorig jaar was de, de première van de Spartan Run in Zandvoort. Uh, ik neem aan dat jullie daar heel veel plezier van hebben gehad, want jullie komen terug. Het was een prachtige editie vorig jaar, uh, 8 en 9 oktober. Het was fantastisch weer. 2700 deelnemers die allemaal heel erg blij en enthousiast uh, waren. Zandvoort en, ja, nou ja, is natuurlijk een prachtige venue, een prachtige plek om, om zoiets te doen. Ja, die uh, Spartan Run uh, kent verschillende klassen. Is, is die eigenlijk voor iedereen of moet je een, uh, toch wel een bepaalde lichamelijke conditie hebben om daar aan mee te doen? nee nee hij is zeker voor iedereen, er zijn natuurlijk inderdaad wel verschillende klassen, want we hebben de elite, uh, dat zijn echt de, de topsporters die uit de hele wereld uh, komen om mee te doen aan Spartan races van Spartan is, uh, in de hele wereld uh, hebben ze 200 races en ook echt wereldkampioenschap in, uh, in Sparta, in uh, Griekenland op de mm -hmm. berg Sparta, maar uh, wij hebben, uh, ja, de 5 kilometer is bijvoorbeeld voor iedereen met een leuke uh, basisconditie uh, die kan daaraan meedoen, dat is hartstikke leuk en we hebben zelfs ook dit jaar voor het Eerst een para-race, dus met uh, mensen met een fysieke handicap. Dus daar uh, gaan zelfs mensen meedoen die in een rolstoel zitten. Uh, daar, daar moet je dan wel obstakels voor uh, bedenken. Nee, de obstakels die blijven allemaal hetzelfde ook voor deze para, uh, para deelnemers, alleen die hebben buddies bij zich, dus okay. die helpen hun, nu mogen die, uh, die mogen dus, moet je voorstellen als ze een muurtje van, uh, van uh, pak een beet anderhalve meter over moeten, dan worden ze uit een rolstoel geholpen door uh, twee buddies en dan uh, een beetje dat muurtje eigenlijk overheen geholpen, de rolstoel wordt om het muurtje heen ge gereden en aan de andere kant mag hij er weer in de rolstoel en dan okay. ga je naar de volgende, dus dat is nogal een uitdaging natuurlijk. Ja, dat was een hele interessante uitdaging. Uh, de, de, de obstakels van vorig jaar, die, uh, ik denk dat dat ook een beetje terug gaat komen. Uh, bijvoorbeeld het hangen aan, aan je armen en dan uh, ongeveer twintig van die palen uh, met je armen doorwerken. Dat je er weer aan de andere kant op de grond mag komen te staan. Dat lijkt me toch wel zwaar. Ja, dus, dat noemen we de monkeybar. Dat is hm. eigenlijk een liggende, een liggende ladder waar je dan aan moet gaan hangen. En, en, dan moet je, en dan mag je de grond mag je niet raken ondertussen. Want als je uh, door grond raakt, dus als je eigenlijk dan ben je af, een soort van af, en dan moet je voor straf moet je dertig burpees doen. Dat zijn dertig soort van gymnastiek oefeningen waar je ook niet heel erg uh, vrolijk van wordt nee, als je dat uh, nou, 30 en, uh, niet, nee. Doen. nee. Nee, nee. Dat zijn, dat zijn dan wel de voorwaarden. Maar ja, ook, ook mensen met één arm ja. uh, en een stompje doen, doen het toch uh, uit de para. Dan krijgen toch voor elkaar. Die jongens die trainen wel, want je moet het aan mij niet vragen om het te doen, want ik kan het niet. Maar nee. als die zie mensen het doen, dan denk ik echt: van, hoe krijg je het voor elkaar? Uh, die uh, die para-run, wanneer wordt die gehouden? Nou, de, we hebben op zondag de, de 10 kilometer. Op zaterdagochtend beginnen we met de Beast, dat is de 21 kilometer. Daarna uh, hebben we de Sprint, dat is de 5 kilometer in zaterdagmiddag. Dan hebben we zaterdagavond nieuw de, ja, de night sprint. Dus dan doen we weer die 5 kilometer, maar dan in het donker. En op zondag is dan de 10 kilometer. En dus de para, dus de, die, die uh, mensen met fysieke handicap, die gaan zeg maar, officieel meedoen op zondag aan de 10. Maar die gaan zaterdagavond als groep ook meedoen aan de night sprint. Uh, eigenlijk om iedereen eens te laten zien van jongens, weet je, ook met fysieke handicap kan je toch heel erg veel. Die, dat, je programma heb je eigenlijk al redelijk doorgenomen. Hè? Zaterdag uh, om 9 uur begint de uh, beest. Ja. 21 kilometer en 30 hindernissen. Ja, 42 hindernissen zelfs. Oh, ik heb op de van de website heb ik er 30. Ja, er zijn er iets meer geworden. Dat, uh... <laughs> heb, je, heb je die erbij ja. verzonnen? Nou ja, er is inderdaad, de tekeningen zijn geüpdate en uh, er is uh, iets meer uit de kast nog getrokken. Dus uh, ik las uh, in het laatste draaiboek 42 hindernissen, dus uh, ja, het wordt een uitdaging. Die, die hindernissen, hè? Uh, Spartan is all over the world. Ja. Zijn de hindernissen ook all over the world of mag je als organisatie iets verzinnen waar je denkt van nou, dat lijkt me wel wat? Nee, daar zijn ze vrij strikt in bij Spartan. Dus het is eigenlijk overal, uh, er, is een, er is wel een soort van keuzemenu van hindernissen. Maar in de beast, de 21, moeten die bepaalde hindernissen voorkomen. In de super moeten die. Dus, uh, dus er moet wel, uh, zeg maar, 90% zeker is het bepaald. Uh, de 10% is een beetje variabel in de zin van als organisator en als team mag je zeggen van ik wil die en die. Maar ze moeten wel uit het menu van Spartan komen. Je mag niet zelf even zeggen van ik wil een hele grote bandenstapel neerleggen waar ze overheen moeten klauteren. Dat past niet in de Sparta, dus dat hoort er niet bij. Ja, dus je, hebt, je hebt echt een, een boek met uh, de obstakels en uh, de organisator. Die, in dit geval trekt hij de 42 uit. En voor de sprint trekt hij de 20 uit. En, en dat moet het ook zijn. De Sprint heeft natuurlijk dezelfde 20. Dus de 20 van de Sprint en de Super... die zitten natuurlijk ook, uh, die zitten ook in de Beast. Hè? In dus de uh, zeg maar... maar. Dus het, het, het parcours gaat natuurlijk ja. uh, over dezelfde... over dezelfde... Uh, route. Uh, alleen de Beast is uh, echt 21. Dus die komt helemaal op het circuit. en uh, Over de service roads van het circuit. En dan hebben we nog een meertje achter het circuit... waar ze doorheen gaan zwemmen. Dus uh, die, krijgen, die krijgen het echt uh, pittig voor hun kiezen. En de 5 uh, kilometer... die heeft het iets wat relaxter. De... De straf die je al noemde, die, die burp-up of spring-ups, heb ik gezien. Geldt die voor elke hindernis? Ja, burpees geldt in principe voor elke hindernis. Dan moet je voorstellen dat sommige hindernissen zijn... De laatste hindernis is bijvoorbeeld de fire jump. dan moet je springen over een vuur voordat je over de finish gaat. Nou, dat, dat kan iedereen, dus daar hoef je geen, niet te verwachten dat daar burpees gedaan moeten worden, maar... Ja is dus zeker voor de voor de, de elite die als eerste start en de age group die ook voor de prijzen gaan, daar wordt heel streng gecontroleerd dat. Dus bij elke hindernis staat dan een marshal. Die marshal die, uh, uh, die, die controleert of, een, uh, of zo iemand uh, de hindernis goed volbrengt. Volbrengt hij dat niet goed, dan uh, wordt er met een, uh, een GoPro-camera... wordt er een foto gemaakt van zijn hoofdbandnummer. Okay. En moet hij die 30 burpees doen, doet hij dat niet. Dan worden de beelden daarna teruggelezen en gekeken. En dan wordt zo iemand uh, uit de uitslag gehaald. Dus dat is best streng. Als, als je uh, zo streng bent, en dat weten de deelnemers dan ook... Dan neem ik aan dat als die Marshall zegt van joh het is niet goed dat ze dat uh, voor lief nemen en die burpees gaan doen. Ja, die elite en die agegroepers die, die doen dit vaker, dus die weten dat. Kijk, we hebben er geen marshals bij de sprint en, uh, en bij de open series. Dus je kan ook meedoen aan de 21 of aan de 10 kilometer in de open serie. dan doe je niet mee voor de prijzen, dan doe je mee gewoon omdat je het leuk vindt. En uh -huh. dan maakt het niet uit als, je een, als, je, als jij zegt van uh, die, die tweede keer burpees, ik uh, geloof het wel, ik ga doorlopen. Dat maakt dan niet uit. Doe je dat als in de agegroep en in de elite, dan word je gewoon gedisqualificeerd. Nou, dat is best wel streng. Ja, het is, een, het is een technische en een redelijk strenge wedstrijd, ja. ja het, het, het, ik vind het leuk om te horen dat uh, je hebt een, een soort topgroep hebt, die moet zich echt strikt aan de regels halen. Maar je hebt ook een, uh, ik weet niet of ik, of ik dat zo mag noemen, een, een recreantengroep. Ja, nou, dat mag je zeker zo noemen. De recreatieve uh, afdeling, dat, is, dat noemen we de open series. De open series. En, uh, ja, en dan heb je dus de, de mensen die voor het podium gaan... dat noemen we de age Groupers. Hè? Die mm -hmm. worden ook verdeeld in leeftijdscategorieën. Dus als jij uh, 50 jaar bent, dan zit je in de 50+. Plus. Maar ben je 35, dan zit je in de 30+. Plus. Dan is het ook wel zo eerlijk dat je tegen je eigen leeftijdsgenoten racet... uiteindelijk uh, voor de prijzen. Ja, dat is wel... Uh, wel... Die, uh, de, de startcyclus, is die, die is dan natuurlijk ook zo... Hè? dat je eerst uh, de topatleten wegstuurt... In een leeftijdsgroep en dan weer een leeftijdsgroep, topatleten. En op een gegeven moment kom je dan bij, uh, bij de open series uit komt het wel een beetje neer. Het is niet... Kijk, de elite gaan sowieso, dat is een kleine selecte groep, die gaan altijd als eerste. Maar uh, ja, goed, je moet je voorstellen, vorig jaar uh, degene die... de Fransman die als eerste binnenkwam, die uh, deed geloof ik iets minder dan 1 uur 30 over uh, die 21 kilometer met uh, toen geloof ik 6, 37 obstakels. Ik kan aardig hard lopen en ik doe triathlon. Maar uh, mijn allersnelste tijd op een halve marathon was 1 uur 30, maar daar zat er geen ene hindernis tussen. Dat is echt enorm snel. Als je dat... Uh, uh, wereldwijd bekijkt... Hè, de, want het zijn de, een beetje... De, uit het boek dezelfde hindernissen. Uh, Wordt het ook wereldwijd bijgehouden dan? Ja, de uitslagen wel zeker, want die elite die, moet, die, die kwalificeren zich vaak met zo'n wedstrijd voor, een, uh, voor het wereldkampioenschap, of voor het Europees kampioenschap. Dus er, zijn, er worden een aantal wedstrijden in Europa en in de rest van de wereld uitgezocht. En je hebt natuurlijk het Amerikaanse, het Noord-Amerikaanse kampioenschap, je hebt het Zuid-Amerikaanse kampioenschap, je hebt het Europees kampioenschap en je hebt het wereldkampioenschap. En je kan je dus in de verschillende races in de wereld aan uh, meedoen uh, in de age-groep of elite om je ook te kwalificeren voor het uh, Europees of wereldkampioenschap. Dus, dus je moet je eigenlijk wel kwalificeren? Je kan er niet zomaar naartoe. Nee, je moet je inderdaad ja, kwalificeren. Ja, ja oké. Okay. Uh, nou, misschien kan het Europese kampioenschap een kindersantwoord komen. Nou, dat, dat zijn dus wel mogelijkheden. Dat is dit jaar in, in Engeland. En uh, dat is dus uh, dat, uh, uh, hoe goed zich het zo'n race zich ontwikkelt en hoe uh, enthousiast men daarover is. En uh, en dit is een, we hebben een enorm leuke samenwerking met de gemeente Zandvoort. Uh, Holland Casino is een goede, een goede partner van ons. En het Innovatief Fonds doet als vanaf het begin ook super gaaf mee. En, en da dat zorgt ervoor dat wij zo'n mooi evenement, wat een heel, uh, Kostbaar evenement is om op te bouwen. Je moet ja. je voorstellen, er komen zes hele grote vrachtwagens met opleggers, met alleen maar die materialen uit, uh, uit Europa rijden. Uh, om, uh, en er komt een heel team van 15 man invliegen die alleen maar bezig is hindernissen op te bouwen en af te, af te breken. En voor de rest hebben we bijna 100 man uh, gedurende deze week rondlopen om die hele productie op uh, te op te tuigen, zeg maar. Dus dat uh, daar komt wel wat bekijken. En dan is het fijn dat je goede partners hebt. en kan groeien. en dan hopelijk ooit oh, in de zaad, een keer een, keer een uh, Europees kampioenschap te organiseren. Ja? ja, daar kijken we dan wel, uh, wel naar uit. Uh, over inschrijven, uh, is dat nog mogelijk? Ja, we kunnen eigenlijk, je kan eigenlijk inschrijven tot uh, op, de, uh, op, de, op het moment van start. Zeg maar net een uur daarvoor. Uh, je kan je zelfs nog inschrijven. Je kan altijd online. Uh, ik weet niet, uh, maar we hebben afgelopen weken en ook uh, deze komende week weer een ABRI-campagne. Een outdoor-campagne met uh, grote... Uh, uh, reclameborden waarop ook een, een, een code staat, een QR-code die gescand kan worden. Wij hebben alle bewoners van Zandvoort uitgenodigd om, uh, om mee te doen uh, voor, met 50% korting. Uh, en alle omrichtende gemeentes, uh, HLM, Heemstede, Arnhout, die kunnen zich inschrijven met 40% korting. Heb je daar nou veel respons op, op uh, van de Zandvoorters? Ja hoor, daar is best heel leuk op gereageerd. Daar kunnen we natuurlijk door die code kunnen we goed kijken hoeveel mensen daar uh, uh, zeg maar zich mee ingeschreven ja. hebben. En dat is natuurlijk ook een leuke om eventjes de, de conversie te meten en te kijken of, of zoiets zin heeft. Maar uh, ja, daar is zeker heel leuk op gereageerd. Dus we hebben veel zand voor, we dus zijn aan de start straks. Dat is leuk, dat is leuk om te zien. Ja, de, um... ah, ik wil ook... Ja, wat, ik wat, ik nog wel even wil, wat ik nog even wil benoemen, en dat is, nog, dat is zeker voor de Sandvoort, is heel erg leuk. We hebben ook een kidsrace. Je kan al vanaf vier jaar bij ons meedoen. Hebben we hebben eigenlijk een, een, een parcoursje van 800 meter, van 1600 meter of van 3,2 kilometer. Maar dan met mini-hindernisjes. Hele kleine hindernisjes voor, voor de kinderen van 4 tot 7, van 8 tot geloof ik 10 en dan van 11 tot 14 jaar. Dat zijn de drie verschillende categorieën. Sommige kinderen van 7 kunnen heel goed 1,6 kilometer doen. Dat kunnen de ouders perfect bepalen. Dit jaar doen we dat ook eigenlijk op de boulevard en op het strand met een finish op de iconische Badhuisplein. Dus niet uh, zoals vorig jaar op, uh, op, het, uh, op het circuit. Nu hebben we dat ook uh, eigenlijk uh, geïntegreerd in het, uh, in het grote gebeuren. De grote in finish. Cellen. Ja, dus dat is wel heel leuk voor die kinderen. Die krijgen dan een eigen handbag. Uh, ook <laughs> ja, dat ze dus zo'n zo Rambo band hebben. Ja. En, en een finisher t-shirt. En uh, ja, die vinden die kinderen prachtig. En ja, de, de kids in Zandvoort kunnen dus met 50% uh, korting meedoen. En die, die kaart is al niet zo heel erg duur. Dus dat is een hele leuke mogelijkheid om even met je kinderen toch uh, iets, iets gaafs te gaan doen. aanstaande zondag. Volgende week zondag. Sorry, ja, dus uh, uh, ouders van kinderen in Zandvoort. Hier wordt een perfecte zondagmiddag uh, door mee te doen aan de kids obstacle run. En die gaat om ja, twee uur van start. Ja, absoluut. Ja, twee uur gaat die van start. Hartstikke leuk, stad. Uh, uh, de run, het parcours, hè, dat, dat gaat ook weer een stuk door het dorp. Ja. En, en... Dit, keer start, dit keer starten wij niet uh, op bij het uh, Badhuizenplein, maar uh, bij het uh, uh, gasthuisplein Dus ietsje meer naar beneden toe ja? voor de... Voor, uh, Ja, dan zijn ze nog redelijk fit. Ja. Uh, dan gaan ze links op de ja. zeestraat op. Dan gaan ze de zeeweg op, naar boven toe inderdaad. En uh, dan, uh, dan uh, de passage onderdoor. En dan staat die uh, monkeybar waar je het ja. net over hebt. Die ja. horizontale ladder die staat daar op de burgemeester Venemaplein. Ja, en dan is het rechtsaf het strand op richting circuit. Het lijkt me weer een, een heel spektakel om, uh, om te zien. Uh, als je nou uh, dit doorzet... Hè, krijg je dan uh, op een gegeven moment het idee van... ik, ik heb een maximum aantal deelnemers... Ik denk dat uh, de populariteit van dit soort evenementen groeit... met, het, uh, met de deelnemers en het uh, tegen elkaar vertellen van... goh, dat was een leuk, uh, een leuk ding. Ik ga volgend jaar ook meedoen. Dus ik denk dat dat, uh, dat er wel aan zit te komen. Ja, dat hopen we ook. Dat hebben we een goede over. Ja, dat nee. denk ik ook. Lars, ontzettend dank voor uh, de uitleg en het gesprek. Uh, mensen die nog willen inschrijven, dat kan. Via de website uh, race.spartan.com En uh, ik wens je veel plezier volgende week het hele weekend. Hartstikke fijn, Dank dankjewel. Fijne uitzending verder. Dankjewel. Dag, dag. Well, looky here, looky here. What do we have? Another pretty thing ready for me to grab. But little does she know that I'm a wolfish club because at the end of the night it is her I'll be holding. I love you so, hey, That's what you say. That's what you, say. you tell me, baby, baby, please don't go away. Go away. But when I play, when I play. This is what I say.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 Дякую you Дякую вам. ю Stefania, mamo, mamo, Stefania, pole хочу ще Bona Я заходи до тебе, мане не Мене кулі Дуже мене, не була та дуже втомлена, мене En je mag dat je niet aan het er Ja, na dit uh, uh, mooie Oekraïsoliet uh, moeten we toch afsluiten. Want we hebben twee uur Goedemorgen Zandvoort erop zitten. We hebben geluisterd naar diverse interessante en leuke gasten. En uh, het was weer leuk om te doen. De techniek is uh, wederom gedaan door Isabel Gurrensen. De jingles en muziek uh, Jelme Koper weer bedankt. Gerry Rutte bedankt voor de redactie. Mijn naam is Ben Zonneveld. En ik wens jullie een prettig weekend en tot volgende week.